2 uur. Dit is Radio 1, het Tijd van de Brink. Hoe run je in crisistijd een ziekenhuis? We praten erover met Marcel Levy, baas van het AMC. En morgen wordt Prinsjesdag weer afgesloten met het Prinsjesdagconcert. Hier is de gast zijn dirigent Jan Willem de Vriend en vertellend Wim T. Schippers. Nu is het nw Journaal met Mark Visser.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 De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de VN-veiligheidsraad een sterke en robuuste resolutie aanneemt over Syrië. Er moeten gevolgen zijn voor president Assad als hij zich niet houdt aan de afspraken om de chemische wapenvoorraad te ontmantelen, vinden de drie landen. Volgens de VS is ook Rusland het daarmee eens. De tekst van de resolutie wordt later vandaag achter gesloten deuren bij de Verenigde Naties besproken. De steun van permanente leden is van belang omdat die een vetorecht hebben. In Japan zijn 400.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. De storm haalt windsnelheden van 162 km per uur. Alleen al in de stad Kyoto moesten 260.000 mensen hun huis uit. Groot deel van het trein- en vliegverkeer in Japan ligt stil. De orkaan is in het zuiden van Japan aan land gekomen en trekt richting het noorden. Zuid-Koreaanse militairen hebben aan de grens met Noord-Korea... een zwemmer doodgeschoten. Het gebeurt vaker dat Koreanen illegaal de grens proberen over te steken... maar bijna altijd willen ze van het noorden naar het zuiden. Deze man sprong in een rivier om van Zuid naar Noord-Korea te zwemmen. Toen hij naar waarschuwingen niet omkeerde... werd hij in het water doodgeschoten. Zoals elk jaar hebben op het strand van Scheveningen de paarden geoefend... die morgen op Prinsjesdag direct en achter de Gouden Koets rijden. Er werden rookbommen gegooid waar de paarden doorheen moesten lopen. Het doel van de oefening is om de paarden en de ruiters te laten wennen... aan het lawaai waaraan ze morgen zullen worden blootgesteld. Veel van de ruiters zijn reservisten... die in het dagelijks leven iets heel anders doen. Samen met hun beroepscollega's oefenen ze een aantal keer per jaar met de paarden. Het weer dan. Enkele buien, meestal in het noorden. Daar kan het ook omweren. En tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 14. Morgen eerst wat zon en een enkele bui. Later bewolkt en meer regen. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij. Goedemiddag. Op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle zijn bergingswerkzaamheden. Tussen Zuid-Wolden en de wijk staat 4 kilometer. De rechter rechts ook is dicht. We gaan zo door met uh, Dit is de dag. Blijf luisteren.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 Ontdek de V40 op volvoautos.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Tijs van den Brink. De landen van het kabinet beloven weinig goeds voor de koopkracht... maar VVD en Partij van de Arbeid stralen niet te min een flinke dosis optimisme uit. Willem Vermeend, oud-minister voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Wordt u ook zo verblind door de vele lichtpuntjes? Nee, ik vind dat het beeld gemengd is. Maar je hebt positieve punten. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan uh, overheerst de min... Prinsjesdag wordt morgen weer muzikaal afgesloten door het residentieorkest. Hier aan tafel zitten uh, dirigent Jan-Willem de Vriend en verteller Wim T. Schippers. Meneer Schippers, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Veel zin in het Prinsjesdagconcert? Ja hoor. Ja? Ja. Nee, ik bedoel, nee. Veel zin, denk ik. Vind het... Is dat niet, goede, niet het goede woord? Ik uh, dacht het, nee. Ja, nou, laten we maar op veel zin houden. Ik zocht eigenlijk naar iets anders. En, en in welke richting zocht u? Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik me nou doen. Nou, komen we straks. Ook de gast vanmiddag, AMC-baas en arts Marcel Levy en Herman van den Burg... die alles afweet van het telefoonhorloge. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DEDD. of ga naar onze website ditistedag.nu. Koning Willem-Alexander staat morgen voor zijn eerste troonrede... maar de onderliggende stukken werden gisteren al gelekt. Laten we even luisteren naar wat er uit die uitgelekte cijfers naar voren komt. In Europa gaat het redelijk goed 1% groeien volgend jaar. Hier maar de helft daarvan. Van kwart procent naar een half procent. Gevolgen voor onze koopkracht. Volgend jaar gaan we gemiddeld allemaal weer een half procent op achteruit. Gepensioneerden, daar is de klap het grootst, Anderhalf procent, al met al geen vrij beeld Dus Geen beste cijfers. Ja, broer, Wat vindt u van de cijfers? Ik vind ze echt, uh, toch wel heel erg dramatisch hoor. Je zult me net bij die mensen horen die weer zien dat een koopkracht naar beneden gaat. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Ik denk dat het beeld gemixt is volgend jaar. Nog wel een krimp voorzien, maar wel een half procent. Dus minder sterk dan de afgelopen jaren. We kruipen uit de dal. Ja, de oppositie is heel teleurgesteld. De financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Henk Nijboer... die vindt, we hoorden het net, het valt wel mee. Het is gemixt, het beeld. Willem Vermeent, uh, dramatisch of gemixt? Uh, Roemer of Nijboer? Nee, het is gemixt. Laten we realistisch zijn. Ik, als ik in de oppositie zei, zou ik ook de negatieve punten benadrukken. Maar als ik even kijk naar de positieve punten. Nederland is een exportland, uh, de motor van onze economie. Als ik kijk naar de wereldhandel, die neemt fors toe in 2014. Bijna 4 procent. En dit jaar maar anderhalf. Dat is goed voor Nederland. Uh, we hebben dit jaar een krimp van ruim 1 En volgend jaar hebben we een gematigde groei van 0,5 De gemiddelde werknemer zit op de nullijn, dus gaat niet op achteruit. Maar aan de andere de, kant... De, de gemiddelde wer werknemer. werknemer, wie is dat? Juist ja, modaal, gemiddelde werknemer. Nou ja, de, wer de gemiddelde koopkracht gaat toch een half procent nee, achteruit? Nee, als je kijkt, je moet een onderscheid maken bij de koopkracht. De, de koopkracht gemiddeld gaat omlaag. Dus een onderscheid moet je maken tussen werknemers en ja. uitkeersgerechterde en ja. gepensioneerden ja, Gepensioneerde, ja, die gaan er fors op gepensioneerden. dat is een minpunt. Maar of de uitkeersgerechter gaat er op achteruit. En als je dan krijg je het hele beeld gemiddeld. Ja, gemiddeld moet je eigenlijk niet doen, het gaat eigenlijk om individuen. Dus het, eigenlijk het cijfer vertekent de boel een beetje. Ja. Maar toen gisteren die cijfers uitlekte, bent u er trouwens iemand... die ook meteen het internet opklautert en daar gaat zoeken... naar wat er precies allemaal voor cijfers zijn? Binnen een seconde. Echt waar, ja? ja, ja. En, en kijkt u dan ook welke trucs ze hebben uitgehaald? Ja, dat is mijn vak. En dan staat er er leuke tussen? Nou ja, wat, wat natuurlijk het beeld is op dit moment. Nee, uh, trucs bedoel ik? Nou ja, trucs. Nee, kijk, die cijfers, de, de cijfers die zijn onderbouwd. En ze trappen allemaal geen trucs uit. Maar je moet wel die stukken heel goed lezen. Uh, kijk, nu is het voor 2013, 2014. Maar als je kijkt in de stukken, ik heb het hele stuk te lezen... dan zie je dat het beeld voor 2015 en 2017... ja, dat ziet er ook niet mooi uit. Nee, ook qua werkgelegenheid uh, nee, niet. Nee, uh, dat is het grote probleem. We zitten nu uh, volgend jaar zitten we op 7,5% werkloos beroepsvolking. Dat is 685.000 mensen werkloos. Dus er komen dit jaar weer 70.000 bij. Ja, dat is natuurlijk een beeld wat niemand, uh, niemand mooi kan vinden. Ja. En er komt nog iets bij. Uh, we proberen alles te doen om aan de Europese norm te voldoen. Maar ja, dat redden we ook weer niet, want we komen met een tekort uit. Het EMU-saldo heet dat. Ja, maar dat is niet zo erg, want uh, Olly Reen heeft al laten weten... dat ja. hij het accepteert, laatst van vanmorgen in de krant van meneer Dijsselbloem. Ja, Klopt, dat ja, accepteert hij ook, want hij heeft gezegd... 6 miljard is voldoende, dus ja, daar moet hij zich aan houden, punt. Ja. Even, even naar die, die toenemende werkloosheid. De, de discussie gaat een beetje over de vraag, is dat nou gewoon de crisis... of draagt het kabinet daar toch ook aan bij door het beleid wat ze voeren? Van welke school bent u? Uh, je ontkomt er niet aan dat het kabinet een bijdrage aan levert. En dat kan je ook zien in de stukken. Als je de stukken heel nauwkeurig leest, staat een berekening in van het Centraal Planbureau. Waarin het Centraal Planbureau heeft doorgerekend. wat de 6 miljard uh, ombuigingen betekent voor de economie. En dan zie je dus dat. 6 miljard dat, dat is het extra ja, bedrag ja, dat het het volgend jaar bezuigd ja. moet worden. Nou, en dat kun je in een model zetten. En dan kan het Centraal Planbureau uh, op basis van die reken, rekenmethode laat, laten ze zien. dat er in ieder geval economische groei scheelt. Een minder economische groei, ongeveer een kwart procent. Maar tegelijkertijd zie je ook dat daardoor de werkeloosheid extra oploopt. Ja, moet je, dus, de vraag is dan toch, moet je dat dan doen? Nee, het is niet verstandig. En, uh, maar dat heeft ook te maken met het feit... dat het kabinet zich heeft opgehangen aan Europa. Dat hebben ze een paar jaar geleden al gedaan... door het beste jongetje uit de klas te willen spelen. Ja. Opgegeven vingertje, iedereen de maat nemen. Iedereen roepen, je moet voldoen aan de criteria. En wat gebeurt er? Uh, ja, wij krijgen, dit jaar mochten we dan uh, overschrijding doen. Volgend jaar moeten we aan de 3% voldoen. Dat, dat zal nee, halen, ook, halen ja. we ook niet. Nee. Maar de Fransen zijn buitengewoon veel slimmer geweest dan wij. Die hebben gewoon met de Europese Commissie rond de tafel gezeten. Die hebben wat extra tijd gekregen om hun bezuinigingen uit te smeren. Ja, maar ja, we hebben een minister van Financiën met een bijbaan. Ja. Namelijk voorzitter van de Eurogroep. Dus ja, die kan dat niet al. maken misschien. Nee, maar volgens de Nederlandse economie zou het beter geweest zijn... als we de bezuinigingen over een langere termijn hadden uitgesmeerd. Dan hadden we minder werklozen gehad. Dan hadden we een hogere economische groei gehad. kun je dan zeggen dat Nederland last heeft van die bijbaan van meneer Dijsselbloem? Nee, want ook los van die bijbaan van uh, meneer Dijsselbloem... hadden wij ons al vast uh, geketend aan Europa op dat punt. Ja, dan bent u van overtuigd. Dat maakt. Ja, niet uit. nee, dat maakt niet uit echt niet. Nee, Oké, okay. ab absoluut niet. Nee. Uh, meneer Levy, bent u ook benieuwd naar de cijfers morgen? Of zegt u van, nou, voor onze sector weten we het eigenlijk wel? Uh, ik denk dat uh, we het voor onze sector eigenlijk wel weten, en ik verwacht ook niet enorm veel nieuws in de in de. Uh, Nee, alles is al uitgelekt. Uh, nee. Of bedoelt u dat niet? Nee, ik, ik denk dat voor ons het, was het belangrijkste, het hoofdlijnenakkoord. En dat is al een aantal weken geleden met de minister gesloten. Dat bepaalt een voor de beetje de, zorg, de ruimte u bent van het AMC. Dus het gaat met name over zorg. de gezondheidszorg. Voor de gezondheidszorg. En uh, uh, dat, dat, ja, dat bepaalt eigenlijk voor ons een beetje hoe het gaat. Ja, het kan altijd dat er nog wat konijnen uit de hooghoed komen. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Nee. Meneer Van den Burg, u bent ondernemer. Klopt. Met welke ogen kijkt u naar nou, Prinsjesdag? Nou uiteindelijk, eh, als we net een vraag horen van meneer Van Been. Eh, wij zien hier al een veel kansen met onze producten. Nou, wij zouden het goed vinden dat wij eh, eh, als het gaat om technologie... Eh, ook een stukje mee gaan blazen in de, Nederlandse, in, in de wereld eigenlijk. Eh, wat nu gebeurt in Korea en in Amerika... Uh, wil wij proberen een stukje hier naar Nederland te halen. Vandaar ook de ontwikkeling van uh, eigenlijk, uh, het horloge, de computer om je pols. Ja, maar dat staat een beetje los van de begroting van morgen. Nou ja, maar ik denk dat, dat uiteindelijk het uiteindelijk gaat om kansen creëren. En uiteindelijk uh, hoop ik dat uh, dat, dat uh, zal gebeuren uh, door, door middel van het beleid. Oh ja. Meneer De Vriend, bent ja. u, u, u gaat morgenavond naar dat concert, maar de, de, de, de, de, de, de inhoud van morgen benieuwd naar of zegt u van... nou? Oh. Ik ben zeer benieuwd, maar ik vind uh, dit soort onderwerpen... u vraagt het dus aan een uh, dirigent. Uh, ik zie het een beetje zoals... Wim en ik zijn dan uh, jaren bezig met zo'n stuk van Egmond... waar we straks waarschijnlijk even ja. over gaan hebben... Ja, wat morgen wordt, wordt uitgevoerd. Bent u hier, ja. Dan komt een krantenrecessent dan... en die heeft dat, uh, hoort dat waarschijnlijk voor het eerst... of heeft een kwartiertje even iets voorbereid... en gaat de volgende dag in de krant een heel interessant artikel erover schrijven... en weet er vaak niet echt iets van... Hetzelfde zou zijn als ik u nu commentaar zou geven over zo'n uh, Prinsjesdag. Ik maar weet dat... natuurlijk wel iets. Het ja. is zo specifiek. Ik denk alleen maar, en dat wil ik uitdragen, daar heb ik mijn muziek voor... dat ik vind het onbegrijpelijk dat in een land met zoveel welvaart... Uh, dat niet de gezondheidszorg uh, op orde is, dat er onderwijs is uh, voor de kinderen... en dat wij onze welvaart zo kunnen verdelen dat er een groot welzijn is voor elkaar En ja. daar probeer ik uit te dragen waar ik maar kan op mijn manier. En ik kan niet dat met cijfertjes achter de comma's verklaren... of dan interpreteren of die minister gelijk heeft. of die de, nee. Daar ben ik gewoon niet kundig genoeg nee, voor. Precies. Daar ben ik niet zo'n recensente als die mij gaat recenseren. Ja, waar van. u dus op voorhand niet heel veel vertrouwen in heeft. Terwijl dat toch redelijk gespecialiseerde uh, recensenten zullen zijn. Ze zullen Jawel. Daar Um, als het over cultuur gaat en geld, dan zou ik ook wel mijn mening hebben. Kan ik ook wel iets over zeggen. Maar het is, het is zo breed. Wat nu, u vraagt mij zo'n algemene vraag. Ja, dat is waar. Heeft dus gelijk. dat kan ik niet. Het is bijna even. geen nee. vraag meer. Wat zeg je? Het is bijna oh. geen vraag meer. Zo breed is die. Ja. <laughs> ja. Hoe ver kan je nog van een vraag spreken? Ja. Dat is mijn vraag dan. <laughs> mijn vraag aan u is: wat verwacht u van morgen? Ja. Overdag, niet van morgenavond. Overdag? Ja. Uh, nou, ik ben wel benieuwd naar hoe Willem-Alexander zich daaruit redt. Die moet, Die moet voorlezen. Je <laughs> moet ook in een partij onzin vertellen. En daar wordt hij toch een beetje op aangekeken. Nou ja, ja. iedereen weet dat de regering hem nou ja, geschreven heeft. Jawel, maar misschien mag je dus zelf nog een klein... Een touch? Ja, weet ik niet. Nee, maar over inhoudelijk. De discussie gaat altijd weer over... Uh, moet je investeren om, uh, om alles weer op orde te krijgen... of moet je bezuinigen? En dat wisselt elkaar zo'n beetje af... En ik ga wel de details bestuderen als het helemaal is. Maar, de, maar nu nog niet aan toe. Nog niet aan toe, oh, en, en het raakt mijzelf helemaal niet, dit soort dingen. Maar... U, uw koopkracht wordt niet beïnvloed nou, door Nou, ik, ik ben een vliegende kraai, die vangt altijd wel iets. Ja. Ja. En het hele jaar meer dan het ja. andere jaar. Want meneer Vermeent, investeren of bezuinigen, van welke school bent u? Nou, je hebt natuurlijk twee kampen, maar de waarheid ligt altijd in het midden. We ontkomen er niet aan dat we op een aantal posten gaan bezuinigen. Maar de andere kant. De waarheid zie je... ligt in het midden? Ja, ja dit zijn Luister ja. nou, het is totaal onzin. De waarheid ja. ligt in het midden. het nou, is gewoon... waar of het is niet waar. Nou, dat, het in, dat is gewoon kletspraat, logisch nou, ja, gezien. Dan dus logisch bespoken. gezien wel, maar ja. in de economie niet. Dat is raar in de economie. je moet bijna gaan. Het is een raar vak. Op een aantal posten moet je gewoon bezuinigen, omdat we daaruit de pas lopen. Maar tegelijkertijd. Uh, als je je economie echt aan de praat wil krijgen en stimuleren, dan zou je ook moeten zorgen voor dat je economie wil groeien. En als je kijkt naar de cijfers, uh, als je kijkt naar de waarde van de Nederlandse economie in 2014, hè, de economische waarde, die ligt op hetzelfde niveau als in 2007. Dat wil zeggen dat we in de afgelopen zeven jaar is onze economie feitelijk gesproken niet gegroeid hm, nou, Toen hadden we het niet heel slecht, hè? Nee, in 2007 was voor de crisis. Waarom en, moet het eigenlijk groeien? Nou ja, dat heeft een beetje te maken. Er zijn mensen die zeggen ja, het hoeft niet te groeien. Maar als je nou kijkt naar de wereld. Nou, dat zeg ik niet. Maar waarom? Nou, ik uh, ben zo stellig daarin nou, dat het moet groeien. Maar tot hoe, tot hoe ver moet het groeien? We we hebben, altijd maar door, tot nee, in het oneindige. Nee, nee, nee dat niet. Maar we hebben in, in de wereld we hebben we nog steeds, steeds meer mensen. Over een paar jaar zijn er weer een miljard bij. En als je niet groeit, betekent feitelijk gesproken dat je ah, collectief armer wordt. Daar, daar is het rechtstreeks aan gekoppeld. Hier, ja, zo, is het rechtstreeks aan gekoppeld, ja. Ah. ja klopt. Ja. Uh, meneer Vermeent, als u minister zou zijn, wat zou u anders doen? Want u bent het geweest. Stel, u had het mogen bepalen dit keer? Nou ja, de bestuurlijst staan een walser zeggen altijd, Dus uh, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ik u weet nog goed dat, uh, dat u, uh, meneer Vermeent, de, de belastingen ging vereenvoudigen. Ja, het is gaan... alleen maar ontzettend ingewikkeld ja, geworden. Ja, toen was ik, ik weg, weg dat is tien ja. jaar geleden. Ja, Ik heb dat in uh, 2001 gedaan ja. en nu, tien jaar later, is het weer ingewikkeld geworden. Ja. Maar als ik nu het voor het zeggen zou hebben... Vlaktax. Ja, nee dan, nou nee ik zou in soort vlaktax. een soort versimpelen maar tegelijkertijd zou ik in ieder geval mijn bezuinigingen het ook ik uitsmeren ik zou zeggen ik zou niet die 6 miljard nee ik schrijf het even op dus gewoon die De over doen. Doen. langer overdoen langer dan nu zodat je volgend jaar minder ja. hoeft Hoeveel zou je bezuinigen ja. niet 6 miljard maar nou ja je kan 3. Ronde drie is redelijk als je kijkt naar de cijfers. Ja, drie kan. Drie kan, ja. ja. Nou, dan, hebben we nog, dan moet natuurlijk ook nog een meerderheid gesmeed worden... in de Eerste Kamer straks, hè, omdat daar geen meerderheid is. Meneer Buma die is een beetje aan nou, het... zich aan het positioneren, laten we het zo maar formuleren. Bent u onder de indruk van de manier waarop hij dat doet? Nou, laat ik eerlijk zijn. Ik wacht eerst af waar hij morgen mee komt. Hij moet met een tegenbegroting komen. Maar waar, wat ik wel met hem eens ben... ik vind wel dat we stoppen, dat we moeten stoppen met lastenverzwaring. Ja, geen verhoging van de accijns op drank en brandstof nee, en zo. Nee, maar in het algemeen, als je nou kijkt afgelopen ik heb het uit te rekenen. In de periode 2010 tot en met 2013... hebben we in Nederland de lasten verhoogd met 18 miljard. Waarvan 60% daarvan is terechtgekomen bij de gezinnen. Waardoor de koopkracht is aangetast. En ook als het ware de, de, de economie ja, toch afgeremd is. Dat en veert, en veertig, 40% bij bedrijfsleven. En wat is nou het probleem van Nederland? Als je het vergelijkt met andere landen. Wij groeien volgend jaar met een half procent. Terwijl de hele eurozone met 1% groeit. En wat is het probleem? Het Probleem is bij ons de consumptie van de huishoudens, uh, de bestedingen van de gezinnen is uh, de, al vijf jaar lang zit in de min. Ja, dus niet de benzine en de duurder maken, zegt u? Nee, je moet stoppen met, met de, uiteindelijk die lasten. Ja, en dus uiteindelijk maar drie jaar bezuinigen en dan maak ik een keer flink ruzie maken in Brussel. Ja, uh, eindelijk eens een keer goed ruzie maken in Brussel en zeggen: joh, uh, de economie is belangrijker dan Brussel. different van uh, Janus Schrazen Was hij pas nog. Hier te gast zijn uh, oud P van a minister Willem Vermeend... AMC-baas Marcel Levy, tv-kunstenaar Wim T. Schrippers... dirigent Willem de Vriend en Herman van de Burg... maker van het horloge waarmee je kunt bellen. Marcel Levy, u bent ziekenhuisdirecteur van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... en ook nog steeds werkzaam als arts in uw eigen ziekenhuis. U bent bestuurder in tijden van bezuinigingen. Laten we even luisteren naar hoe het zorgakkoord... we hadden het er net al even over, dat halverwege juli van dit jaar gesloten werd... er ook alweer uitziet. Dit is echt een akkoord voor de komende jaren tot en met 2017. Die uitgaven in de zorg die blijven maar stijgen. Nu stijgen de zorgkosten elk jaar nog met zo'n 2,5 procent. Volgend jaar, zoals afgesproken, mag dat dan maar met 1,5 procent. Maar nu mag dat vanaf 2015 maar 1 procent zijn. De zorg moet daarvoor op de schop, op de schop, op de schop. Meer zelfzorg van patiënten. Schuiven van zorg van de specialist naar de huisarts. De, de zorg moet ook een steentje bijdragen. Een flinke opgave voor ziekenhuizen, huisartsen en GGZ-instellingen. En dat commitment is groot. Zijn minister Schippers, klopt dat, meneer Levy? Is het commitment groot? Ja, het zal wel moeten. Uh, je kan niet meer geld uitgeven dan dat er is... De uh, zorg is een enorme component van de, van de collectieve lasten en van de rijksbegroting. Dus als iedereen de broekriem aan moet halen, geldt dat eigenlijk ook wel voor gezondheidszorg. En ja, dan kan je wel zeggen, daar ben ik het niet mee eens of daar, dat gaan we niet doen. Maar dat lost het probleem niet op. Maar ja, wat zijn de gevolgen? Hè? Want er was een, een groei van de uitgaven voorzien geloof ik van 4%. Het wordt dan 2,5% dit jaar, volgend jaar 1,5%. Waar gaan we dat voelen? Ja... Dat weten we nog niet precies. Het is ook wel heel erg optimistisch om nu te gaan rekenen met 1%. Die, in het vorige zorgakkoord was het 2,5%. Dat was dus ook al minder dan uh, uh, ja, wat het de afgelopen jaren is geweest. Um, nou ja, u zegt, we weten het niet precies. U als moet je, toch de begroting maken? Voor ja, ja, jaar? Als, je, als je niks doet, als je niks verandert, dan loopt het dus mis... En dat betekent dat er dan mensen een zorgvraag hebben... waar geen geld tegenover staat. Dat kan in sommige gevallen leiden tot wachtlijsten. Iets wat we absoluut niet willen. Die waren nou juist een beetje weg. Voorspelt u dat, dat dat gaat gebeuren? Of zegt u dat is wel te voorkomen? Als we niks doen. Uh, dus ik denk ja, dat we wel iets moeten doen. Want we willen niet doen. terug naar de oude situatie. Ja. Um, er is een onderscheid tussen zorg die je kan plannen en zorg die je kan organiseren... en zorg waar je van tevoren kan kijken van is die nodig... en op welke manier is die nodig. Ik denk dat daar nog vrij veel te besparen valt. Je hebt natuurlijk ook acute zorg. Uh, je krijgt een ernstig auto-ongeval... of je wordt getroffen door een hartinfarct. Ja, ik denk dat daar niet zoveel aan te plannen valt. Nee, en, maar op, op welke manier kan je dan bezuinigen op die planning? Um, je, kan, je kan kijken naar indicatiestelling. Dus dat is een chique woord om te zeggen... Van, is het echt wel nodig om, uh, om dit te doen? Dus iets langer uitstellen? Of, je kan... Of, later beslissen dat je geopereerd moet worden? Ja, of misschien wel eens een keer niet opereren... Uh, omdat uh, het vanzelf ook overgaat. Uh, denk aan een, uh, een hernia... Er zijn uh, uh, ziekenhuizen uh, waarbij de drempel om te gaan opereren bij een hernia heel laag ligt. Er zijn ziekenhuizen waar bijna niemand meer met een hernia wordt geopereerd. Ik heb een collega die heeft uh, echt maanden thuis gezeten. En toen is er geopereerd en toen ging het heel snel beter. Dus daarvan zou je zeggen had dat eerder gedaan. Ja, ik ken ook mensen die worden heel snel geopereerd. En dan denk ik wel eens van uh, had het nou maar niet gedaan dan was ja. het vanzelf ook wel overgegaan. Ja, in de toekomst kan niemand kijken. Ja, maar artsen ja. kunnen daar uh, scherper in selecteren zegt u. Ik denk dat het wel moet en uh, dat het uh, ook wel de moeite waard is... om heel erg precies te kijken, zeker in tijden van kraften... maar misschien eigenlijk altijd wel of dingen echt nodig zijn... of we ze niet slimmer kunnen organiseren, efficiënter... En dus ook goedkoper. Maar u bent gewoon de baas van zijn ziekenhuis. Dus u bent nu bezig om dat te bedenken voor volgend jaar. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe zegt u dan van nou we doen volgend jaar gewoon 25 Renia operaties minder? Nou we hebben wel een enorm probleem in, in zo'n ziekenhuis waarin ik werk. Dat is een ziekenhuis waarin zich juist de meest ingewikkelde soorten van gezondheidszorg afspelen. Waarin juist al die acute gevallen komen. Omdat het een academisch uh, ziekenhuis is? Omdat het een academisch ziekenhuis is. Uh, dus dat betekent dat we met die anderhalf procent zeker niet gaan uitkomen. Uh, als je alleen al kijkt naar de ontwikkeling in dure geneesmiddelen in uh, nieuwe behandelwijzen. Daarom is het denk ik goed als we ons blijven herinneren dat de afspraak is gemiddeld ah, anderhalf procent. U gaat daar niet aan komen. Nou, dat hangt natuurlijk vanaf uh, hoe de zorgverzekeraars ons uh, tegemoet treden. Want die bepalen uiteindelijk wat er wordt gecontracteerd. Maar wij proberen hen voor te houden dat het gewoon met het type zorg wat wij leveren um, uh, heel moeilijk zal gaan. Maar dan moeten en, andere ziekenhuizen meer gaan doen als u minder doet dan die anderhalf procent. Uh, Toch? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar als je kijkt wat er het afgelopen jaar is gebeurd, dan zie je dat uh, de zorg uh, in heel veel algemene ziekenhuizen of veel meer kleinere ziekenhuizen ook een beetje gekrompen is. Dus daar is denk ik wel ruimte voor, terwijl in de academische ziekenhuizen uh, het allemaal een beetje gegroeid is. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de directeuren van kleinere ziekenhuizen nu zeggen van... ja, ja, die levy die zit daar lekker. En die denkt, well, wij gaan het wel oplossen voor hem. Uh, nou, ze hoeven het niet op te lossen, want ze hoeven ook minder zorg te leveren. Kennelijk is daar de zorgvraag minder geworden. Er is ook vrij veel zorg, vooral de ingewikkelde zorg, overgeheveld van die kleinere ziekenhuizen... naar de grotere ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen. En ze hebben dus ook minder kosten. Ja, ja. Meneer de Vriend, u zei net even, die zorg vind ik heel belangrijk. Vindt u het ja. onterecht dat er zo'n akkoord is gesloten waarbij dat wordt gemaximeerd? Uh, die groei... Dat lijkt mij zomaar, als u het zo zegt... Uh, of, ik weet de specifieke dingen niet. Uh, iets wat mij niet verstandig lijkt, zorg, is iets wat nodig is. Het woord zegt het al, zorg. Dus je maar zorgt je kan daarvoor, wel, je hebt daarvoor een verantwoordelijkheid met z'n allen, denk ik ook. Maar je kan wel wachten met een Hennia-operatie, zegt meneer Levy, soms. Ik denk dat dat het mooie is van het werelddeel waar wij wonen... Dat, dat het lijkt mij onnodig is dat dat zo is. Dat je je wellicht zo kan organiseren... dat iedereen gelijk uh, rechten heeft op gezondheidszorg. U dat onder... nee, het is proefondervindelijk toch aangetoond... dat uh, de, de meeste rugoperaties uh, afrecht werken. Zoiets heb ik wel eens ergens gelezen. Ja, dit is echt wel onderbouwd door uh, ja. medisch-wetenschappelijk onderzoek... Ja, dat het niet, dat er niet nodig zomaar is zomaar. of niet nee. nodig is. Ja, maar Dit ging over geld mm -hmm. nu even. Het nou, dat gaat over geld, dus ik kan dat minder... Uh, dat is ook een punt: minder hernia-operatie. Gewoon ja, maar, wat aangetoond is dat je dat. dat als het meer geld zou kosten om niet te opereren. dan ga je zeggen: dan kost dat meer geld. Dus je opereert niet. Het is het principe of je daar geld voor aan besteed of niet. Volgens mij was dat de kern van de vraag. Ja. En u zegt: dat moet je eigenlijk onbeperkt. Daar moet je niet aankomen. Dat, nee, dat moet dat... dus een, een algemene verantwoordelijkheid... Worden. Heerlijk, meneer nou, voor, veel, nee, toch? voor veel takken van sport en zeker voor gezondheidszorg geldt... dat aanbod in zekere zin ook wel enig effect heeft op de vraag. En dan heb ik het niet over kanker, want uh, hoeveel aanbod er ook is... dat krijg je of dat krijg je niet. Ja. En uh, hetzelfde geldt voor hartinfarct en uh, auto-ongelukken. Maar er is ook wel een heel groot segment... waarbij ja, de vraag wel een beetje gestuurd wordt maar door u, het aanbod. Kunt u een voorbeeld geven waarbij de vraag in het ziekenhuis... Nou, als jij morgen een snotterpolie opent op je, in je <lacht> ziekenhuis. Ja, ja. En dat is echt geen gek voorbeeld. Of een hoestpolie of een, uh, een jeukpoli. En dat mag ja, allemaal? Daar Iedereen daar die dat wil, mag dat patiënten. doen? Ja. Nou ja, de zorgverzekeraars zeggen, dat willen wij niet. Maar onderwijl betalen ze het wel gewoon. Dus het gebeurt? Uh, het gebeurt. En dat is een type zorg waarvan je echt kan afvragen... Van, uh, we, uh, is dat wel nodig? We hebben in Nederland echt fantastische huisartsenzorg. En je, je, jeukpolie bestaat echt? Oh ja, die heb je zeker. Oké. Okay. Ja. En, en ik denk dat dat, dat types, uh, type zorg is waar je prima op kunt uh, ja. besparen. hoort dat ja. ook tot de zorg. Ik, bedoel, ik, vind, ik ben geboren. Ik bedoel, ja, dat is, ja. is nou helemaal gebeurd. En, dit, <tus> en nu ik er eenmaal ben. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk heel raar dat je er bent. Ik bedoel, dat je doodgaat, dat uh, vinden mensen zo bijzonder. Maar dat je überhaupt geboren bent. De meeste mensen worden helemaal niet eens geboren. Maar goed, dit is het. Maar nu ik er eenmaal ben, wil ik ook niet meer weg. nee. Valt het ook onder zorg dan? Ik bedoel, nou of? Eh, of 120 of 200, misschien dat ik er dan een beetje genoeg van ga krijgen. Of misschien wel niet. Want nou, dat, zolang ik, u er zin in heeft. Valt dat uh, onder zorg? Zo, zo, zo, zo, zo kan je dat oprekken, die zorg. Dus het is niet zo'n eenvoudig probleem. Mm. Meneer Levy? Hey, dat klopt. Uh, uh, dus zolang u uh, uh, zin heeft in het leven en uh, leidt aan kwalen... dan, dan bent u verzekerd... Ja, maar er zit er toch dik in dat elk kwaaltje wat te vinden... Goh, dat ontwikkelt zich zo. Ik vind het zo geweldig wat er allemaal bedacht is. Vroeger gingen mensen dood aan longontsteking en uh, van een griepje. U zegt, het houdt dus niet meer op. Al die antibiotica hebben toch enorm veel betekend. En er wordt nu wel, uh, weliswaar mee geknoeid. Maar ja. goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, maar, ja. maar ik denk dat dat ja. klopt. Aan de andere kant, we doen ook wel een type zorg in Nederland... waarin we ons onderscheiden van uh, eigenlijk de hele rest van de wereld. Ook van alle Europese landen. En dat is niet zozeer gezondheidszorg, maar dat is meer de, de verzorging. Hè? Dus om een voorbeeld te geven... er wordt in Nederland nogal wat geld uitgegeven aan huishoudelijke hulp... voor mensen die dat nodig hebben. Als je dat in het buitenland vertelt, dan gaan ze schaterlachen. Dat is huishoudelijke hulp. Betalen dat betaalt dat betaal je de zelf overheid dat. Ja, ja. ja, dat betaal je zelf of dat doet je familie. Of uh, als je familie er geen zin in heeft, dan ja, zorgen ja, dus zij is dat dat er dat geen is ook die discussie met die rollator. Hè? Dat je op de fiets toch ja. ook zelf een rollator. Dan ja. niet? Waarom ja. moet die er onder zorg vallen? Ja. Ja. Meneer Vermeend, hoe zit u in dit debat? Bent u het eens met meneer de vriend die zegt: van, Nou ja, zorg, dat is bijna een vorm van beschaving. Als ik goed naar u luisterde, dat moet je gewoon doen. Of nee, bent u het ik... eens met de politiek die zegt: van, Ja, kom op, kan wat minder hoor. Nou, je moet eerst even kijken naar onze zorg. We hebben de beste ziekenhuizen van de wereld. En als je kijkt naar het kosten, dat is gewoon vergeleken... dan hebben we ook nog gemiddelde kostenniveau. Onze ziekenhuizen zijn niet duur vergeleken bij andere landen... maar we zijn wel de beste ziekenhuizen. Ze hebben we heel knap gedaan. Het grote probleem in Nederland, als je kijkt naar de stijging in de zorg... is de AWBZ-zorg, noem ik dat. Dat is inderdaad die huishoudelijke hulp. Vroeger was dat een heel beperkte verzekering. Die hebben we uitgebouwd met alles, toeters en bellen. En wij zijn bij de AWBZ-verzeker, de oudere zorg... Zijn we drie bijna twee tot drie keer zo duur als de buurlanden. Ja. En dat zijn toch hele nette, uh, welvarende landen. Dus wij kunnen daar fors uh, terug. Okay. Meneer Levy, u bent behalve directeur ook zelf arts, hè? Ja. Is dat leuk? Heel erg leuk. Eén dag in de week? Ja. Eén dag in de week, ja. En dan ziet u waarschijnlijk ook waar u kunt bezuinigen. Ja. Uh, dus, dus vinden dat de collega's in... die dan naast u lopen niet leuk? Die denken, oh uh oh, er komt Marcel weer aan. Ja, nou, ik weet niet of ze dat denken. Uh, uh, maar een van de redenen om graag in de praktijk actief te blijven... is wel dat je ook gewoon om je heen kijkt en denkt van... hé, hey, dit kan beter, of dit kunnen we efficiënter doen... of dit kunnen we vriendelijker doen, of eventueel ook doelmatiger. Ja, want ziet u echt dingen van u die u van achter uw bureau niet gezien zou hebben? Ik denk het wel. Kunt u een voorbeeld geven? Um, in de zin van doelmatigheid bedoelt u? Bijvoorbeeld? Nou, ik vind, het um, is een beetje algemeen... Ik vind dat wij bijvoorbeeld... Uh, wat je nu ziet is bijvoorbeeld, uh, dat is wel een goed voorbeeld... Uh, dat er heel veel nieuwe technieken worden geïntroduceerd. Bijvoorbeeld om diagnose te stellen. En die zijn echt fantastisch. Scans of andere methoden waarmee je veel preciezer kan kijken... Wat er met iemand aan de hand is. Dus je zult in mij geen tegenstander vinden om dat niet te willen doen. Maar dan wordt het oude wordt nooit weggegooid... Dus we hebben een fantastische scan om te kijken of iemand, uh, waarom iemand buikpijn heeft. Maar de ouderwetse foto, waar je eigenlijk toch al niet zo verschrikkelijk veel aan had... die wordt ook nog steeds gemaakt. Nou ja. en dat... maar is, het, is het daarnaast ook niet we zo, van dat de ik de laatste tijd begrijp... dat, uh, dat die apparaten ook steeds goedkoper eigenlijk worden? Je ziet een, een, een wereldwijde ontwikkeling in al deze apparaten die eigenlijk veel meer kunnen... maar die eigenlijk ook in, in, in plaats van 100 miljoen in één keer 50 miljoen per stuk gaan kosten. Ja. Uh, dus het is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. Uiteindelijk kan je en daar, daar kan je ook bezuinigen. Dan, dan, ja, maar het is niet zozeer de aanschaf van die apparaten... wat ons, uh, uh, wat ons bezighoudt. Want uh, het gaat ook om het interpreteren van de uitslag. En daar heb je gewoon mensen voor nodig. En dat is niet zo heel veel beter geworden. Nou, en u zegt, oude apparaten die moet je gewoon weggooien... en dan kost het ook geen geld meer. Ja, en het geldt niet alleen voor apparaten. Het geldt ook voor laboratoriumtesten. Het geldt voor eigenlijk alles wat we doen. We zijn heel goed in dingen erbij doen. Maar we gooien nooit eens een keertje wat weg. Het is net als thuis. Ja. Zometeen aandacht voor een horloge waarmee je kunt bellen... en voor het Prinsjesdagconcert.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 De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de VN-veiligheidsraad... een sterke en robuuste resolutie over Syrië aanneemt. De drie permanente leden van de raad hebben dat afgesproken. Als Syrië zich niet aan de afspraken houdt over het ontmantelen van zijn chemische wapens... moet dat consequenties hebben, vinden ze. Volgens de VS is ook Rusland het daarmee eens. In Japan zijn 400.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan. Storm haalt windsnelheden van 162 km per uur. Alleen al in de stad Kyoto moesten 260.000 mensen hun huis verlaten. En in Den Helder is een 17 meter hoge hindoe-tempel geopend. Tempel met vijf verdiepingen staat midden in een woonwijk... en is kleurrijk versierd. Het gebouw heeft een half miljoen euro gekost... en werd betaald met donaties. Honderden hindoes bezochten de openingsceremonie. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Voor de situatie op de weg gaan we naar de AMB Jolanda van der Velden. Op dit moment twee files, eentje op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Mars en Knopend Oudrein 2 kilometer. Na een aanrijding is de reisrook dicht. En op de A28 Hogeveen richting Zolle wordt een vrachtwagen geborgen. Tussen Knopend Hogeveen en Zuidwolde staat 3 kilometer. De reisrook is dicht. En na een aanrijding rijdt er tussen Beeldhoven en Den Dolder geen treinen. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel AMC-baas Marcel Levy en Herman van den Burg... maken van een horloge waarmee je kunt bellen. U kunt reageren via Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. En ook de gast, dirigent Jan Willem de Vriend... en kunstenaar Wim T. Schippers. Kunstenaar is wel goed, toch? Ja hoor. Oké. Okay. We gaan met jullie praten over het concert... waarmee Prinsjesdag morgen wordt afgesloten, muzikaal. Welk stuk wordt er morgen uitgevoerd, meneer de Vriend? We doen twee stukken. We doen Wellington's Ziek. Dat is een vrij onbekende compositie van Beethoven... wat te maken heeft met de slacht van Wellington. En Egmond, de toneelmuziek die Beethoven gemaakt heeft. En Wim heeft dat op een briljante wijze... het toneelstuk weten samen te vatten als een verteller. Waarmee we dan... Oh, er gaat een telefoon, geloof ik. Althans, is het een horloge of een telefoon wat we nu horen? Ja. U schaamt zich een beetje, zie ik heel mooi om te zien Sorry meneer de vriend Hij, is inderdaad hij doet het Een mooie horloge ja. En um, Wim heeft dat op een briljante wijze uh, weten te bewerken Dat hij dat, het verhaal vertelt Waardoor de muziek en het verhaal zo ongelooflijk tot zijn recht komt Is gewoon een uh, pure schoonheid ja. Dus het is voor mij een, een feestavond uh, ja. Egmond, waar gaat het precies over? Wat is de, de, de inhoud van het stuk? Um, het is eigenlijk, je moet het zien. Ik vind dat Wim dat eigenlijk moet vertellen. Dat mag Omdat, ook hoor, Wim. Ik, prima. Dramaturgisch. Nou, het is, het is de, de, de, wat de ging aan de 80-jarige oorlog, de inzet, de, de, de, de, de, de grote uh, Europese Rijk, zeg maar, waar Spanje, Philips II in Spanje zat, en dat die Protestantisme en al die Russen die erover kregen. Eigenlijk het ontstaan van Nederland is daar. Kort meegezegd. En het spit zich toe. En dan op, op het karakter zoals Goethe het heeft geschreven... over het karakter uh, van Egmond. Ja, en en, wat, ja, meneer De Vriend? Nou, en het mooie is denk ik in het verhaal... dat heeft Wim zo mooi gedaan. We moeten natuurlijk niet vergeten... het stuk, het klinkt even wat technisch... maar is bij 25 jaar ongeveer... na de Franse Revolutie geschreven. Dus dat... Uh, de ongelijkheid die zo vanzelfsprekend was, hoe is voor zijn 50 jaar geleden, is uh, 1983 of zitten we dan Ongeveer, ja. Dat ja. is heel kort ja. geleden. Hè? Het lijkt dan zo lang als je het hebt over uh, 1815. Dat uh, nou, is heel en, dichtbij. Dat ja. is allemaal heel dichtbij. En, en uh, dat is zo mooi in die personages die je hebt met, met Klaartje en Willem van Oranje en Philips II. Hij heeft er wel wat bij verzonnen hoor, Goethe. Ja, is dat is niet het oorspronkelijke ja. verhaal. Maar dat mag jij weer ja. vertellen. Oh ja. Ja. Ik heb het over de muziek. Ja. En, en dat is die, die gelijkheid van, die kwam van de mensen. En ieder mens eigenlijk ook gelijk is. En de onzin van oorlog voeren. Wat in Wellington ziek uh, naar voren komt. Dat is zo ongelooflijk. Wat spreekt uit dat programma wat wij mogen doen. En toevallig Prinsjesdag. Dit zijn beide stukken die ook uitgevoerd zijn bij het Weetse congres in 1815... waar natuurlijk heel Europa bij elkaar kwam... Hè, toen Napoleon echt weg was van... jongens, wat gaan we met Europa doen? En ja, dat is eigenlijk ook de eerste keer dat echt zonder oorlog voeren... mensen proberen aan de tafel er met elkaar uit te komen. Dat is natuurlijk heel uh, bijzonder. En deze weerslag, denk ik, van wat er toen leefde met de mensen van die gelijkheid en niet meer oorlog voeren... Hoor je en zie je ook terug in ons programma? Ja. U heeft een briljante bewerking ervan gemaakt, hoor ik. Ik hoor het, ja. ja. Uh, nou, ik, uh, hij vraagt me ook steeds weer om. Het, uh, nou, ik, ik oorspronkelijk, voor de eerste keer heb ik die bewerking gemaakt. voor het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Dat was een in een Kerkjaarfestival. ging over vrijheid. <laughs> En ik werd gevraagd, omdat ik wel eens meer op Peter en Wolf heb voorgelezen... werd ik gevraagd om ook een tekst te lezen die ik bij Egmond hoorde. En toen ben ik gaan verdiepen. Toen dacht ik, nou, dat vraag je me nogal wat. En toen bleek ook dat ik dat zelf... of ik dat zelf dan even wou vertalen of inzetten. Ik heb het bestudeerd. Dus er zijn enorm veel... Uh, uh, manieren is dat gedaan ooit? Want het is oorspronkelijk het toneelstuk van een uur Uit, of drie, vi vier. Ja, vier bijna. Ja. Ja. En het was heel gebruikelijk. Heel veel mensen denken, overture, dat het er bij een opera hoort, maar het was heel gebruikelijk in die tijd om, om toneelmuziek. muziek, toneelmuziek en ook, zeg maar, zoals bij filmmuziek. En, en het punt is dat, dat uh, die, al die bewerkingen zijn ontstaan, of, van dat toneelstuk, is omdat in muziekering vond het zo jammer dat je die Beethoven nooit los kon spelen, al die Losse aanzetjes zitten erbij en, en, en arias. Leuke liedjes eigenlijk zijn dat. Hè? Het, is... ja, het mooie is dat. Maar, het... En dat, en dat ja. werd dus in een verband gegooid. Maar heel vaak, gewoon een stuk uit Goethe, uit het toneelstuk, werd dan een beetje pathetisch voorgedragen. En dan een stukje muziek weer. En er was geen touwen vast te knopen. Maar ik, ik kwam op het idee om niet um, zo'n anonieme verteller te hebben. Ja, wat, wat is die eigenlijk? Wat vertelt die dan? Maar ik heb het echt om te vertellen laten zijn. Vanuit zijn... Uh, daar eindigt het de toneelstuk mee. Dat hij waarschijnlijk niet gered wordt... dat in, hij uh, in de kerkers zit, in zijn eentje. En okay. ik laat hem terugblikken hoe het gekomen is. Dus je ziet het helemaal in de ogen van... En ik heb al die uh, teksten van Goethe... heb ik zorgvuldig daar helemaal in het verhaal zitten... Uh, zoals Egmond dat vertelt, weet ja. het, en Heeft u eerder samengewerkt of is dat nieuw? Nee, Wim en ik hebben dit uh, al twee keer eerder gedaan. Hè? Of anderhalf ander, ander keer. Dan. Ja, voor het, het Oostelokest hebben we het he? uh, ja. gedaan. En, en bevalt het goed? Uh, het is, ik vind het uh, briljant. Wat mij dus opviel, al meteen toen ik voor de eerste keer hoorde... is dat uh, uh, uh, voor mij neemt Wim dat zo ongelooflijk serieus. En, en dat hij wist mij bij de repetities een keer... ik moet één zinnetje zeggen en tot een soort waanzin te brengen... dat ik twintig minuten lang ermee bezig was. Uh, en steeds heel aardig dat hij, zoals hij nu ook zegt... nee, dat is heel goed gezegd... maar misschien moet je toch een beetje zorgen dat die komma eruit komt. Hij staat er toch niet voor niks. En twintig minuten niet... over één zin. Echt waar ik overdrijf niet. En dat ook achter mij in mijn rug zat een heel orkest te wachten. En die moesten in het begin heel erg lachen. En dat ah ja. is ook zoiets. Ze begrepen, iedereen begreep de ernst. En het had ook zin. En het ging ook ergens over. Maar het zegt namelijk heel erg veel. Uh, hoe serieus Wim deze muziek... En, uh, dus meneer Van moet eigenlijk heel blij zijn... dat uh, meneer Schippers me net heel even sprak... over die uitdrukking de waarheid ligt in het midden. Dat is eigenlijk heel kort dat u het daar net over had. Nee, maar ik, ik wou ook Geuter gewoon tot zijn... Ik heb het gelezen, en als toneelstuk ook. Ik vind eigenlijk dat je het moet opvoeren als weer toneelstuk. Misschien ja, het iets minder geld, dan ja, drie het uur. Het zou fantastisch zijn om het ja. compleet... Het is ja, echt dat zo briljant geschreven. Ja, en misschien het is jammer dat het, het alleen maar die samenvatting... Uh, ja, we hebben zo weinig geld weer kunnen te doen. Doen. Ja. We kunnen Zullen we even doen? luisteren naar een, stukje, een onderdeel van het stuk... dat morgen wordt uitgevoerd? September, zoveel, november misschien al, van het jaar 1576. Een week of wat geleden ben ik, graaf van Egmond, op bezoek bij de hertog van Alva, door zijn gewapende mannen gevangen genomen en overgebracht naar hier, het kasteel van Gent, om daar te worden opgesloten. En daar zit ik dan. Maar het meest van al mis ik haar. Mijn lieve klaartje. De eerste keer dat ik haar ontmoette, zong ze een soldaatliedje Dit is mijn kans om te ontsnappen. Tot zover. Ja, nou ja, dit is weer op een hele eigenaardige manier weer in elkaar geplakt. Wel grappig hoor, maar... Het zit iets minder ingewikkeld in elkaar, zoals het nu te horen Waar dat ingewikkelder gemaakt dan het was. Ja, ja. ja. Kunt u iets meer vertellen over die Graaf van, F, Graaf van Egmond? Wie was dat? Uh, ja. Moet ik, moet ik hier ja. Of bent u bang hm. dat, dat u was, iets verraadt? de adel was dat, nee. Verraad. Dus zoals die van Oranje ook, die zaten gewoon. Die hadden allemaal, allemaal voorrechten <coughs> ook. Het was een beetje een ongeorganiseerde boel. Hm. En, en uh, door. Door dat protestantisme wat ineens uh, viel dat rijk van uh, Philips II uit elkaar. En daar probeerde zij samen Egmond en Hoornen had je ook nog. Daar hoor je niet zoveel meer over. Maar ja, hij is ook gebruikt dus door Goethe als uh, niet, uh, van alles bij. Er dus zitten laffe interesses. Want die klaartje, dat, uh, dat heeft hij gewoon allemaal bij verzonnen. Want uh, in het echt was hij een stuk ouder ook. Ja. Maar voelt u zich en, met hem verwant? He? Voelt u zich met hem verwant? Kruipt u, nee, nee. u echt in zijn nee, huid? Ja, dat doe ik wel. Maar je hoeft niet verwant te voelen. Ik ga nee. je helemaal inleven uh, hoe zoiets gaat. Dat, dat doe ik wel. Maar dat en is dat niet... leuk? Geniet u daarvan? Het is heel leuk om te doen. Ik vond, maar ik vond het ook zo mooi geschreven door Goethe. Was ik nooit achtergekomen als ik niet die opdracht had gekregen van... Een Rotterdamse Philomonie. Trouwens, Jan Willem vroeg me om dat te doen, maar die wist daar helemaal niks van dat ik het al voor de Rotterdamse Philomonie. Nee. En daar had ik een heel toneelstuk van gemaakt. Okay, dus u zat met met een gekleedpartij met een Spaanse kraag. Dat is ook weer een andere term in medische kringen. Dat wij ook, ja. Ja. ja. Want gaat u en, morgen ook verkleden? Uh, nee, er zijn wel wat fotoshoots uh, uh, gemaakt. In dat ik, dat ik, ja, dat begrijp dat ik. Was... En dan moest u steeds andere pakjes aan. Ja, maar, dit is maar ik had in. Echt zat, zat uh, toen was het Rotterdam Orkest, uh, was ik verkleed als Echtmond. Ik zat op die Brits en dan riep ik die werkelijkheid op. Ook de, de, de, het vriendje van, uh, van mijn klaartje, waar je over gemaakt werd, de Alfa. En Willem van Oranje speelde hij dan. Ja, maar kijk, het verhaal is dan. Nou, wij zitten een beetje ingewikkeld over het verhaal doen, omdat het verhaal van Keuter niet overeenkomt met het werkelijk verhaal wat gebeurd was. Het zijn twee verhalen In eigenlijk. Brussel met Willem van Oranje als tegen de onderdrukking van Filip II uit Spanje uh, op te treden. En uh, daar is eigenlijk de Nederlander uit, uit voortgekomen. Goethe heeft daar nog personages omheen gehad als Alfa en Klaartje. En uh, een lichtverschijning waarin Klaartje dan komt bij uh, Egmond. En uh, dat, dat, wordt dan, dat kan je niet zomaar in een notendopje dan even vertellen. Nee, precies, dat is ingewikkeld. Okay. tegen de onderdrukking van Philips II, het katholieke Spanje... Door Willem van Oranje en de Egmond. Dat is het verhaal. U bent een grote Beethoven kenner. Ja? Nee, niet? Nou ja, Als u daar ook nog geen, <lacht> <dat u lacht> geen verstand van heeft, <lacht> de begroting dat u geen verstand van Nee, daar, Maar orkestbegroting kan ik goed lezen. Ja? <lacht> ja. Uh, wat fascineert u zo aan Beethoven? Het is niet alleen Beethoven. De muziek uh, die ik doe. Ik denk dat onder andere ook Beethoven uh, nog zo ongelooflijk veel te vertellen heeft. En dat uh, muziek is, een compleetheid dat er is zoals Hendel dat ooit genoemd heeft... kunnen de mensen werkelijk rijker en, en, en, en voller en, en, maken. Com completer had hij ook gezegd. Um, muziek wordt steeds meer, uh, lijkt het wel, alleen een achtergrond. Terwijl muziek misschien ook iets kan vertellen... Wat, uh, wat meer is en wat meer inhoud heeft. En juist Beethoven kan dat? Onder andere... Uh, er zijn een heleboel componisten die dat ongelooflijk goed kunnen. Uh, als ik het heb over Schumann of Beethoven of Bach of Monteverdi. Uh, als ik denk aan een Beethoven waarbij hij... Uh, bijvoorbeeld de onderdrukking die ze kenden in zijn tijd... door Metternich, waarbij kunstenaars uh, niet konden schrijven... ze konden niet componeren wat ze willen. Iemand als Schubert wordt gewoon gearresteerd als hij een concert gaf. Uh, want er waren te veel mensen en ze vonden zijn muziek... zonder enig tekst te opruiend. Of Napoleon zei nog... Uh, de, de, macht van, de kracht van de muziek is groter dan die van het woord. Muziek was echt een taal. En die taal die zijn we eigenlijk helemaal aan het verliezen, ben ik bang. En en hoe heel hoe erg... komt dat? Waarom, waarom zijn we die aan het verliezen? Ik denk dat uh, bijvoorbeeld als je al in de geschiedenis kijkt... Uh, twee componisten die volgens mij bijna iedereen kent... is Johan Sebastian Bach en Antonio Vivaldi. Wat was hun eigenlijke werk? Ze werkten voor een weeshuis. En wat was er al vanzelfsprekend als je kinderen in een weeshuis stopte? Ze kregen Latijn en ze kregen... Muziekles. Want in de muziekles, in de muziek kwam je al alles tegen. Hmm. En dat wordt niet meer gedaan? En uh, er wordt überhaupt geen muziekles meer uh, gegeven. En uh, uh, daardoor zie je ook dat die afstand tussen de muziek van. Het is ook Vroeger was muziek een wetenschap hè, als artsen, alle artsen maakten vroeger uh, muziek. En wederzijds de 16e eeuw heb ik het over, 17e eeuw. <laughs> en, en, heeft u dat nog elkaar, meneer wanneer uw vragen? Een beetje is bij dan, de blokfluit bij verhangen. Ja, maar het is opvallend hoeveel collega's van u uh, muziekinstrumenten spelen. Dat is nog steeds ja. zo. Nou, maar wat is de dat verklaring is... daarvoor dan? Dat, dat, uh, vroeger was muziek een, een wetenschap. Maar er dan... zijn toch heel veel kinderen die uh, op een gitaar zitten. Te... Maar, nou, ik maar, hoop het. Uh, maar heel, in... heel veel, om, maar... voornamelijk om beroemd te worden. Als je het toch ziet. Ja, maar je kijk, afgezaagde... al, iemand als Heiden was gewoon een boerenzoon. Die werd ontdekt als groot uh, talent, omdat er ook de mogelijkheden voor was. Want iedereen, alle kinderen kregen muzieklessen. Ja. Als je in de, als toen Beethoven als, als 17-jarig jong, jongetje van Bon naar Wenen ging... dan gingen ze slapen. En in, in zo'n herberg aan de wand hingen allemaal muziekinstrumenten. Want iedereen kon wel wat spelen. En dan ging je wat zitten spelen. Ja, en dat dreigt, dat dreigt uh, kwijt te raken. En u zegt, ik wil kwijt te raken. Het is, het is eigenlijk gewoon bijna helemaal weg. Kinderen krijgen niet automatisch meer op school uh, mu muzieklessen. Dan wordt hun dat niet meer geleerd. Ze leren ook niet meer dat een, een fluit... Uh, uh, dat hoort bij de herders. Dat is toen, toen, uh, uh, uh, toen Christus op aarde kwam... de eerste die het wisten waren de herders. De fluit hoort erbij. Een hobo. Is uit één boomstam gemaakt, staat midden in het dorp. Deze boom zit voor de wijsheid. De viool spreekt voor de menselijke ziel. Er is geen instrument die zo kleurrijk uh, kan, kan klinken als een strijkers, met En dicht bij de menselijke. Uh, een trompet staat voor macht, voor pracht. Dat zul je ook morgen zeker horen. En we horen weten allemaal. het allemaal niet meer, zegt u. En, en als ik het nu al zeg, dan weet ik zeker dat heel u en een heleboel anderen. die zeggen. ja, dat klinkt eigenlijk. Ja, nu u het zegt, ja, zo, zo voel ik het eigenlijk ook wel. Maar ik wist het even niet meer ja. of zo. Ik denk, maar maakt dat u somber? Um, ik denk het wel, want als op het moment dat we een gezelschap krijgen, of een, een samenleving krijgen... waarbij de taal van het woord, het symbool van het woord... van de muziek, van het kijken... Ik moet u even onderbreken, want er is een spookrijder. Juist op dit moment, René Placet. Op de A348 Dieren Arnhem komt u een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer met lichtsignalen die spookrijder op betere gedachten te brengen. Hij rijdt op de A348 de weg Dieren Arnhem. We waren aan het praten met Jan-Willem de Vriend, dirigent... en Wim T. Schippers over een stuk wat ze morgen gaan opvoeren... tijdens het Prinsjesdagconcert. En we hadden het net over de somberheid... dat veel kinderen op school geen muziek meer krijgen... en wat daarmee verloren gaat. Er gaat een enorme rijkdom verloren. Ik denk dat muziek inderdaad, zoals Napoleon dat uh, dan ooit heeft genoemd... dat dat een taal geeft en een mogelijkheid geeft. Het, het kan dat vertolken waar wij wellicht niet meer uit kunnen komen. Ja. Meneer Schippers, deelt u deze somberheid? Nou... Ik ben niet zo somber over. Ik begrijp goed wat hij bedoelt. En, en je kan ook, ook ongelooflijk zeggen... van, er zijn allemaal muziekprogramma's nog op televisie. Je wordt ermee doodgegooid met al die contesten en dingen. Maar het gaat om de opvoeding, Wim. Dat je gewoon als ja, nee, Dat wil ik zeggen, meisje. maar dat, dat ja. zal me allicht kunnen tegenwerpen. Maar dat is, ik heb het idee dat het niet zo veel, gek veel met muziek te maken heeft. Niet in de eerste plaats, primair staat, beroemd worden. Die talentenjachten eh, en zo bedoelt het? Ja, ja. Ja. ja. En dat, dat kan het makkelijkste via dat soort programma's. Ja. En dat wordt op die manier... Want het is eh, muzikaal gezien niet zo interessant wat daar daarover... Nee. Morgen allemaal naar de, de Anton Philipszaal. Nou, niet allemaal, want het is maar... Een, is het al vol? Nee, ze kunnen wel allemaal... Dat is niet twee keer, Wim. Uh, oh, Oké, okay, he. we hebben ook ja. nog een, een aardigheidje, namelijk dat we twee keer twee kaarten verloten vandaag. Als u kans wilt maken... Zingt, ik nog wel even? Klaartje, dat ja, moet klaar. even gezegd worden ook. Ja. Ja. Ja. De, de, als u kans wil maken op zo'n rijkaartje... zorg dan even naar onze website... en laat ons weten waarom u of jij bij dat prinsesjesdagconcert wilt zijn. De leukste reacties die belonen we dan met twee vrijkaartjes. Dat kunt u doen op uh, ditisdedag.nu. Uh, we gaan iets ja, heel anders doen. Wat nu? Ja, dat Nee, maar het komt helemaal goed. Het grons namelijk in de wereld van de gadgets. Het nieuwste speeltje is een horloge waarmee je kunt bellen. De smartwatch. Apple en Samsung, de grootste campanen van de smartphone-industrie... maken zich op voor een epische strijd om de gunst van de consument. Today uh, I want to talk to you about uh, smartwatches. The Apple iWatch is rumored to be in some form of production. I present to you... Samsung Galaxy Gear These are going to become the next iPad They're going to become the next craze What's the time? The time you got a new watch It's You can make phone calls without having to even use your phone And then you're going to be able to answer it And perhaps even do uh, video conferencing with it Apple will launch the iWatch by the end of this year Welcome to the future You're too late You're late Too late ja, en Paul en zo. Samsung zijn te laat, een jaartje of vier zelfs. Want zo lang bestaat dit nieuwe speeltje al. De Burg Watchphone van de Nederlandse ondernemer Herman van den Burg. En u heeft ook van alles voor u liggen, zie ik. Hè? Eén, dat twee, klopt. drie, vier, vijf, zes, zeven ah. dingen. Nou ja, het verschil is dat wij uh, inderdaad vijf jaar geleden hier weer begonnen zijn. En in de tussentijd uh, verschillende generaties hebben. De verschillende uh, apparaten uh, met verschillende functies. Uh, de, de, voor... U heeft al verschillende generaties van precies, uh, telefoons precies. op uw horloge. Ja, precies. Eigenlijk is het zo oud ontstaan dat ik uh, graag een eigen uh, ja. nieuwe collectie wou ontwikkelen en altijd gedacht heb dat uiteindelijk de computer naar je pols gaat. Dat heeft u altijd dat, al gedacht? Dat heb ik een jaar of zes geleden kreeg ik die filosofie. En heb ik dat, uh, geloofde ik daarin. En maar dat is nog misschien nog meteen, meteen wel het spannendste onderdeel ook. Want waarom zou ik een computer op mijn pols nou, willen dat, hebben? Dat, eigenlijk als je kijkt, iedereen had op dat moment nog uh, uh, ook wel een horloge om. Een horloge is iets wat, wat vertrouwd en normaal is bij mensen om dat te dragen wereldwijd. En ik altijd al verwachtte dat uiteindelijk, uh, als het gaat om, om informatie... Uh, dat het toch steeds kleiner zal worden en dat je daar verschillende elementen voor krijgt. Het zal niet zijn: Dat is niet waar. Ik denk dat je, dat je verschillende he? apparaten uh, krijgt. Ik wat denk dat je nu, in je nek geschoten wordt op het ja, denk je. Ja, dat denk je denk ja. ja, ja, Dat Of je bril, dat je, de Google Glass. Nee, dat is nu al Absoluut. ouderwets. Oh, is dat ja, dat wel is niet ouderwets. ouderwets. Maar het verhaal is eigenlijk dat je wat je ziet: iedereen heeft nog een laptop met een computer en iedereen loopt het eigenlijk met een. Rond, een iPad of een Sony-pad. Nou, dit, dit gaat de grootste, ook in mijn beleving... op dit moment de grootste technologische hype worden. Uiteindelijk zullen vele mensen met een smartwatch gaan, en waar, gaan lopen. Uh, nog één keer mijn vraag. Waarom zou ik dat doen? Want ik heb nou, je, dat een dat, iPad en een, en een iPhone. Ja, ja. En, en, en waarom moet het allemaal in nou, moet ik, zo, ik, ik denk vooral dat het zo maar, klein is. Nou, nou, nou, laten we even heel simpel uiteindelijk... Uh, laat ik even beginnen met, met bijvoorbeeld de eerste generatie. Hè. Dit is een 100% goed horloge. Een normale horloge. Kwaliteit van, ik mag de, dat zal de namen niet noemen, maar een goed, maar een, een goed horloge. Uh, maar dit horloge is tevens ook een telefoon. Maar heeft ook een tracking systeem. Dus als ik dat nu aan mijn kind... Of aan een Alzheimer-patiënt geven, weet ik precies waar is die persoon. Want u bent dan verbonden met dat trekkingssysteem en kunt thuis Go op de computer Google map, waar die is. Google Maps zie je precies waar, waar is die. Dus daarnaast, ik, ik kan altijd mijn kind volgen. Ik weet ja. precies waar ze zijn. Ze kunnen altijd even mij, mijzelf bellen. Die, snap ik. Da die is Dat handig. is het begin. Nou, daarnaast heb je bijvoorbeeld nu de generatie. Die je kunt, samen kunt verbinden ook met je smartphone. Uh, waar gaat het nu om? Ik ga nu golven. Ik ga uh, uh, morgen naar de concert toe. Daar wil ik niet. En dit is de grootste ontwikkeling. Daarom heb ik meegenomen. Dit is de ontwikkeling van de telefoon. U heeft een hele grote telefoon. Dat is nu voor de, de hele ontwikkeling. Thuis. Je ziet nu als je op het ogenblik kijkt naar de Samsung uh, Note, no, Note. En naar ja. de Sony. Ja. Het wordt allemaal groter. We vervangen weer het tablet. Hè, want, want hier doe je al je e-mail op. Hij is kleiner dan de tablet. hè? Dus hij is een beetje kleiner dan de tablet. Maar dit is de richting. Dat zie je heel sterk op de verschillende beurzen. Vandaar ook een IFA in Berlijn, waar dan de elektronica bij elkaar staat. Wat, wat, wat, wat ga je zien? Dat uiteindelijk dit product, een horloge met al die informatie, gaat straks je portemonnee zijn. Je gaat er straks nog? Weer betalen. Wordt ook nog je portemonnee betalen. Het wordt straks, als ik hier het NOS-gebouw naar binnen wil, krijg ik een code op mijn horloge en kan ik hier naar binnen lopen. Ja. Het wordt straks ook een gezondheidsapparaat. Ik denk dat dit te klein is. Nee, dat, is, dat zal ja. niet zo zijn. Als je kijkt naar de gezondheid, de sensoren die we hierin kunnen bouwen. Uh, ga je straks zien dat je heel veel uh, dingen kunt meten... de hele dag door. En als je dat weer verbindt met een Maar wat, wat voor dingen? Cloud. Mijn hartslag de hele dag? Je hartslag, je bloedsuiker... Maar die wil ik helemaal uh, niet de hele dag weten? Nou ja, sommige mensen wel. En, ah, en, en okay, uiteindelijk... Dan hoef je niet allemaal zo'n horloge. Het, nee, nee, maar het, het zal ook, zoals uiteindelijk... de iPad op een gegeven moment kwam iedereen zegt... hebben we die nodig, we hebben allemaal een mooie laptop. Ja, dat is waar. Dat zijn we overtuigd? Overtuigd? Dat Niet ja, ja, nodig, Niks heb nodig. Ja, nou, maar er zijn er wel 400 uh, miljoen of, of 400 miljoen verkocht. Uh, en, en, en iedereen speelt daarmee. Nee, U, bedoel ik dus, ook, van de, dus de tegenwerping van... waar heb je dat voor nodig? Ja, nee, maar het, het, het, wordt, het wordt een extra telefoon om je arm. En dat, heb, en extra, dat want ook, maar andere dat hou ik ook. Je andere ons. telefoon hou je ook? Ja, precies. Wat wat het verhaal is. Had oh. ik nu morgen ga sporten? kan ik deze thuis laten. Want ik krijg al mijn telefoontjes en al mijn missies. En ja. ik krijg hier gewoon mijn e-mail op. Als ik dat wil zien. Het is hetzelfde dus, verhaal. Er komt altijd wat bij. Er komt altijd bij. Ja precies. Hetzelfde verhaal is ja. bij u. Ja, ja, ja. ja. ja precies, precies, precies, precies. We hadden allemaal een pc. En toen kregen we allemaal een ipad. Ja. En toen kregen we allemaal een mini-ipad. En toen kregen we allemaal een iphone. En we gooien nooit wat ja. weg. Ja. En nu krijgen we allemaal straks ook een horloge. Maar het grappige maar, is, dan, is. Samsung en Apple die gaan die strijd ja, ja. Uh, aan met elkaar. U zegt ja. ik ga ze verslaan. Wij, gaan, wij doen het heel anders. Wij, wat wij gezegd hebben. Wij willen niet een, een high-tech bedrijf zijn. Terwijl we dat aan de ene kant wel zijn. Uh, maar we willen dat niet zijn. Wij willen fashion. Wij willen cool. Wij willen trendy. Wat wij Want het komt maken, uit de designerswereld. Precies. Hè? Wij willen een fashion accessory maken. Dus uiteindelijk moet het zo zijn. Dat, dat, dat jij kiest. Een horloge wat bij jou past. En dat is helemaal onze filosofie. Daar zullen we ook anders in blijven zijn. Dat we altijd collecties creëren. Je kunt het ook in de verschillende zien. Heb je katalen gezien. We hebben allemaal trendkleuren. Je kunt ze zelf aanpassen uh, met de softwarekleur. In, uh, dus je maakt het personalized. En doen die dat andere, het andere twee doen Samsung en Apple dat niet? Je zullen dat absoluut niet gaan doen. Want je hebt maar één iPhone en dat is het. En je hebt maar één maar ja, uh, Samsung als dat de beste en dat is, is het. Nou, kijk, het verhaal is dat we nu... Dat was leuk deze week in, in, in IFA. Waar in, uh, Samson in Berlijn zijn, zijn uh, uh, gear heeft geïntroduceerd. Ge, ge ge Blijkt dat de Je werkt alleen maar met een Samson-product. Ja, ja. en, en het is geen telefoon bij hemzelf. Dus je hebt je telefoon nodig. Dan moet je je afvragen, wat doe ik ermee? Ja. Even, even naar de andere zelfstandige... gasten, want de tijd is bijna op. Meneer Schippers, wilt u er een? Niet van ons, hoor, maar zegt u, ik zou zo'n ding wel willen hebben? Ja. Meneer De Vriend? Uh, nou, als ik zo krijg. Ik, ik zou er niet ja, dus zo graag ik, ik heb begrepen dat ze. Oh ja, dat oh, wel. Is. Heren en heren. Dit is in niet zo dat ik. dit zo, ben. meneer Levy? Nee, ik, ik draag geen horloge. Ik werk Überhaupt in het ziekenhuis. En daar uh, draag je geen horloges. Want dat is, uh, dat is, dan kan je je handen niet goed wassen. Uh, en Dus ik ben het niet gewend. Ik doe het niet. Ik heb mijn Telefoon is echt de alleroudste Nokia die nog okay, op is. Oké, Dus u dus bent niet heel gevoelig voor dit. Mijn kinderen als zullen er een moord voor doen. Ja, uw uw ja. kinderen met een vriend doen hier een moord voor. Oh, die vinden dit geweldig. Hoeveel zijn er al verkocht? Nou, We hebben er nu een aantal honderdduizenden verkocht. En volgend jaar verwachten we toch heel veel meer. Samsung zelf heeft gezegd die gaan er een miljoen verkopen. En Apple heeft gezegd die gaan er 50 miljoen verkopen. Dus... De markt is daar, eh, maar wat het leuk is, voor het eerst hebben we nu een product... dat wij als Nederlands bedrijf mee kunnen spelen. Oké, okay, de tijd is op we en, u... Graag. Ja, en u zegt wij gaan Apple I en Samsung Wij willen verslaan. dat absoluut. Wij zoeken nog een beetje kapitaal... zodat wij als Nederlands bedrijf okay. dat goed kunnen doen. Dat is gehoord. Na drie uur duiken we de gevangenis in met journalist Auker Zelderust... en praten we met Thijs Sonneveld over Chris Horner... die op 41-jarige leeftijd de Ronde van Spanje won.